7 Uur. Door Alt Begens met het NOS-journaal. Het aantal kindontvoeringen in Nederland is voor het eerst in vier jaar afgenomen. Vorig jaar werden er 221 kinderen ontvoerd vanuit of naar Nederland. In 2017 waren dat er nog 290. Ook het aantal gevallen waarin gedreigd wordt om kinderen zonder toestemming mee te nemen is flink afgenomen. Volgens het Centrum Internationale Kinderontvoering komt dat doordat hulpinstanties eerder ingrijpen bij families waar het dreigt mis te gaan. De Nederlandse overheid moet meer doen voor de gedupeerden van de gaswinning... dat schrijft het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties in een nieuw rapport. Het comité vindt dat er een passende schadevergoeding betaald moet worden... en dat Groningers meer betrokken moeten worden bij het afbouwplan. Het is de tweede keer dat de VN Nederland hiervoor op de vingers tikt. President Trump heeft kritiek geuit op de premier van Zweden... omdat hij er niet voor heeft gezorgd dat rapper ASAP Rocky wordt vrijgelaten... De Amerikaanse artiest zit sinds begin deze maand vast in Zweden omdat hij iemand zou hebben mishandeld. Trump zegt in een tweet dat Amerika veel doet voor Zweden, maar dat dat andersom kennelijk niet geldt. De rechtszaak tegen de 30-jarige rapper begint waarschijnlijk volgende week. Een groep gewapende mannen heeft op het vliegveld van Sao Paulo zo'n 750 kilo aan goud gestolen met een waarde van zo'n 30 miljoen euro beveiligingscamera's legden de roof vast. Acht daders, verkleed als politieagenten... wisten de strenge beveiliging op de luchthaven te omzeilen... in twee nagemaakte politiewagens. Met een vorkheftruk lieten ze de goudstaven in een ambulance laden. Bij hun vlucht namen ze twee medewerkers van de luchthaven... in Sao Paulo in Gijzeling. De daders en de twee gegijzelden zijn spoorloos. Er is sinds vannacht officieel sprake van een landelijke hittegolf. Om iets voor drie uur was het in de beeld 29,7 graden... Daarmee is het nu vijf dagen zomers warm in de Utrechtse plaats. Er is sprake van een hittegolf als het vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden is. Waarvan drie dagen 30 graden of hoger. Het weer verder dan. Het wordt vandaag opnieuw tropisch warm. Temperatuur 32 tot 39 graden. Wel wat meer bewolking. En morgen neemt de hitte wat af en zijn er buien mogelijk met de onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Now here you go again, you say you want your freedom.